Het zijn vooral veel oude Volkswagens die geliefd zijn bij de autoliefhebbers... maar ook veel oude Mercedes, en, Citroëns en Volvo's blijven onverminderd populair. De meeste oldtimers zijn te vinden op het platteland... met de gemeente Laren in Noord-Holland en Schiermonnikoog Hoog als uitschieters. De oudste geregistreerde auto in Nederland is een Benz Velo uit 1894. De gemeente Zaanstad mag maatregelen nemen om overlast en criminaliteit... door jongeren in twee wijken in Zaandam tegen te gaan. Minister Ollongreen van Binnenlandse Zaken heeft toestemming gegeven... om mensen te weren uit huurwoningen in de wijken Poelenburg en Peldersveld. Deze wijken hebben al jaren last van hangjongeren. In 2016 kwam Poelenburg landelijk in het nieuws... toen een tv-ploeg werd bedreigd. Zaanstad krijgt nu de mogelijkheid om jongeren... met bijvoorbeeld een strafblad uit de wijken te weren.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 Morgen overdag begint op sommige plaatsen glad. In de loop van de ochtend wordt het zonnig en dan wordt het ook nog eens 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Anna Neeltje de Boer. Misschien bent u aan het werk of uh, ligt u wakker in bed. Maar hoe dan ook, heel erg leuk dat u luistert naar Dit is een Nacht. Het radioprogramma waarin we op zoek zijn naar uw verhalen. Als u het programma kent, dan weet u dat ook. Dat we op zoek zijn naar uw ervaringen, herinneringen, belevenissen. Dus kunt u meepraten, bel dan naar het nummer 0800-1121. Of stuur een berichtje in de Radio 1-app. We hebben het hier in de studio over het boerenleven. Samen met boer Sander Tuss en historicus Ewoud van der Horst... proberen we in kaart te brengen hoe het gaat met de Nederlandse boer. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek... blijkt dat ons land naar schatting 55.000 boerderijen telt. Maar door de vergrijzing neemt dat aantal in rap tempo af. Sander, jij bent eigenlijk opgegroeid op de boerderij. Wat is jouw allereerste herinnering aan de boerderij? Nou, met name het beeld van, van kalfjes blijft mij goed bij. Dus uh, uh, ja, spelen, uh, uh, melk geven, dat soort dingen. Was dat ook wat je dan het, het leukste vond? Die jonge diertjes? Ja, daar ben ik mee begonnen. Uh, ik denk dat het, uh, het meewerken op boerderijen is toch... Uh, of het meewerken omdat je het zelf ook leuk vindt. Uh, de dingen die daar kunt, ga je dan doen. Uh, en zo begin je met heel klein werk. Uh, meehelpen, brokjes geven, melk geven... En ga je zo steeds meer doen. Op een gegeven moment ga je meer helpen, melken, trekken rijden. Uh, nou op dit moment uh, ook meer bedrijfsontwikkeling, uh, uh, meer op je nemen. Hoe oud was jij dat je al een beetje nuttig was voor je ouders? Want ik kan me voorstellen als je als vierjarige een beetje rondhuppelt in de wei... dat het nog niet speciaal heel productief is. Ja, wat, wat is nuttig? Uh, ik nou denk, ja, misschien ik denk met, dat je toch al... Uh, ja. Als zijn het kleine klusjes wel een beetje klusjes kan gaan doen. deed dat ik met, met zes, zeven jaar uh, melk, is of zo zeggen van de foto's gezien. Uh, stond ik met één jaar al, was ik al de, de bouw van een nieuwe lichtboekstal aan, aan het controleren vanuit de <laughs> vanuit, uh, je, je ouders de die zeggen doen. wel dat ze je niet hebben aangestuurd, maar uh, die onder, zetten je gewoon keihard aan het werk al. Oh. Ondertussen. <laughs> ja, ik denk met, met zes, zeven jaar uh, kalfjesmelk geven. Ik heb op mijn leeftijd van 10, 11 jaar heb ik, uh, elke dag voor het school gaan uh, de koeien gevoerd. Uh, en, en vanaf een jaar of, of 12, 13 ben ik, uh, ben ik meer begonnen met helpen met melken. Was dat dan puur omdat je het leuk vond of dat je je ook heel betrokken voelde, dus dat je toch ook een bepaalde verantwoordelijkheid voelde? Het nee, is dus allemaal vanuit omdat ik het echt uh, vanuit mezelf heel leuk vond. Natuurlijk uh, zijn we thuis wel opgevoed met. Uh, er moet gewoon gewerkt worden. Uh, maar wat je, wat je dan deed, maakt niet heel veel uit. Die ruimte hebben we altijd gehad. En, uh, maar ja, de boerderij trok me wat meer als uh, andere dingen. Als in de horeca werken? Bijvoorbeeld, ja. Ewout, hey, jij bent dan ook wel veel op de boerderij bij je opa geweest. Mm -hmm. Wat voor dingen deed je bij hem? Uh, nou, mijn opa was al aan het afbouwen in de tijd dat ik daar veel kwam. Uh, voor mij zijn die herinneringen ook heel erg gekoppeld aan de natuur. Het feit dat je... Op zo'n bedrijf. Uh, ik kan me herinneren dat ik op een gegeven moment hè, uh, uh, vogeleitjes vond je overal. Uh, maar ook dat ik met mijn opa door de uitwaarden liep. en dat we naar een plas gingen waar heel veel ganzen kwamen. wat toen nog heel bijzonder was. Uh, en dat, dat hij al die ganzen deed, uh, deed opvliegen. Dus meer ook gekoppeld aan het, ja, het hele buitenleven. De seizoenen die je van heel dichtbij uh, meemaakt. En dat is eigenlijk vind ik ook nu nog steeds wel heel erg uh, de charme. Je ervaart de kou of het voorjaarszonnetje op een bedrijf... toch beter dan, uh, dan achter een glazen pui op je kantoor. Nou, dat is zeker waar, ja. En dat is dan dus ook de reden dat je nu uh, op vrijdag naar de boerderij gaat. Ja, zeker. Op een gegeven moment kwam dat idee wel om er wat mee te gaan doen. Nee, je bent historicus. Wanneer dacht je, ik ga me verdiepen in die boeren? Uh, poeh, dan moet ik even, even graven in mijn, uh, mijn geheugen. Uh, uh, kijk, ik, ik heb altijd die, op zich wel die interesse gehad. Ik heb een, een tijd nadat ik was afgestudeerd... heb ik ook meegeholpen op een, op een melkveebedrijf. Uh, en uh, ja, kijk, vergeet niet, de grote delen van Nederland... zijn gewoon van oorsprong door en door agrarisch. Dus als je met geschiedenis bezig gaat... dan kom je ook altijd die landbouw tegen. Dan loop je daar altijd tegenaan. Ja. En uh, dat is toch ook hè, een basisfactor in de, in de hele economie. Zeker van de, van de zandgronden. Uh, en ik vind dat juist mooi, de, de geschiedenis van de gewone mens. En probeer dat ook dus onder andere aan de hand van interviews... dan inzichtelijk te maken. Hoe belangrijk waren die boeren of zijn die boeren in onze geschiedenis... Nou, heel belangrijk. Kijk, voedsel is toch de basis, is het nog steeds. Maar was het natuurlijk vroeger niet anders. Als je dan bedenkt dat er vroeger goed deels belasting zelfs in voedsel werd betaald, in Natura. Die boeren waren de basis voor, alle, voor heel de geestelijkheid, maar ook voor de elite die ontstond. En zorgde natuurlijk ook voor dat die opkomende handelsteden in nou ja, ook Holland gevoed konden worden. Toen was dat heel anders dan het nu is. Is het erg dat er, ja, dat, dat, dat er minder boerderijen zijn? en dat, dat het er steeds minder worden? Uh, nou ja, dat hangt natuurlijk heel erg vanaf hoe je, het, hoe je het bekijkt. Het grote voordeel van dat boeren steeds efficiënter zijn gaan produceren... en steeds, uh, steeds meer uh, voedsel zijn, uh, zijn, zijn, zijn gaan leveren aan de markt... is dat andere mensen de ruimte krijgen om uh, andere dingen te gaan doen. En... Uh, maar uh, kijk, het, het platteland vergeet niet. Uh, die boeren die er zijn weliswaar wel steeds minder boeren... maar ze hebben wel steeds meer land in gebruik natuurlijk. Dus op die manier uh, blijft uh, grote delen van het land even goed, nog wel primair agrarisch... Hè, van, het, uh, van het platteland. Dus dan klinkt het misschien eigenlijk wat ernstiger... dat, er, dat het zo is verminderd dan het is als je bedenkt... dat inderdaad de boeren die er zijn misschien veel meer dieren hebben... en veel sneller kunnen produceren. Ja, het is in, in dat op zich is het ook een heel natuurlijk, uh, natuurlijk proces. Uh, punt is wel dat het steeds natuurlijk, uh, exclusiever is geworden. Want uh, waar we het al even over hadden... je kunt niet zomaar meer kiezen om, om boer te worden. Die bedrijven zijn zo ongelooflijk kapitaalintensief. Uh, dat uh, zelfs als je de wens uh, hebt... maar dus niet uh, een, een bedrijf om over te nemen... Ja, dan, uh, dan is het uh, heel lastig uh, onderhand. D dat was dan eigenlijk vroeger ook zo. En is dat nog steeds wel een beetje zo... Uh, het is een mogelijkheid omdat je ouders een boerderij hebben. En anders zit er dus eigenlijk niet echt in. Nee, klopt. Behalve met boer zoek boer. Ja, het is dat je uh, zo erg niets beginnen. Uh, in het verleden kon dat wel een generatie terug, of, of 40, 50 jaar geleden. kon dat met een, een paar dieren achter de stal. kon je wel, uh, kon je wel uitbouwen. Kon je in uh, ieder geval iets beginnen. Toen kon je beginnen en toen kon je, toen kon je daarmee ook uh, geld verdienen en daarmee doorgroeien. En nu heb je uh, zo ontzettend veel kapitaal nodig om te kunnen beginnen, dat je eigenlijk een vliegveld nodig hebt. Iemand die je daarmee helpt. En uh, traditioneel is het echt vanuit de familie. Dat je het familiebedrijf overneemt. Uh, maar je ziet ook op plekken dat mensen van buiten de familie... op diezelfde wijze, uh, dus met 10 tot 15 jaar lang samenwerken... Uh, ook een bedrijf kunnen, kunnen overnemen. Uh, doordat je de tijd krijgt om ook de kennis overgedragen te krijgen. Te, uh, krijgen, te krijgen uh, en ook een stuk kapitaal op kunt bouwen. De stap is wel wat groter, denk ik dan. Het is wel een, een uitdaging. Maar we, zien, uh, we zijn er nu in 2011 mee begonnen zeg maar, om het idee verder uit te bouwen. Uh, je ziet de mensen die dan echt aangeven ze willen worden. Dus er zijn enorm uh, uh, gedreven mensen om daarin te gaan beginnen. En dat helpt natuurlijk ook uh, heel goed. Want hoe is jouw contact met hun dan? Jij, jij zit daar middenin. Dus ik neem aan dat jij hen ook vaak of in ieder geval regelmatig spreekt. Ja, wij uh, initiëren vanuit de NNJK samen met een aantal uh, partijen of agrarische, agrarische partijen in de, in de sector uh, uh, bijeenkomsten uh, waarin ze verteld kunnen worden over de mogelijkheden uh, en ook de valkuilen. Uh, en vervolgens kunnen ze, kunnen ze op zoek naar een, naar een derde partij. We praten er zo meteen over door, maar we gaan eerst luisteren naar Chris Ria. We hebben het hier uh, in de studio over het boerenbestaan. En uh, ja, wilt u daarover meepraten? Woont u over een bo boerderij of misschien dat u familie... of heeft u familie die een uh, boerderij heeft? Bel ons naar het nummer 0800-1121... of stuur een berichtje via de app. Het kan natuurlijk ook als u een vraag heeft aan een van mijn gasten. En mijn gasten uh, zijn Ewoud en Sander. Ewout is historicus, heeft een, uh, een, een, ja, toch wel een fascinatie uh, voor boeren. En Sander is een, uh, een boer... Van 28. Um, Sander, is het verschil tussen de manier waarop, uh, waarop je tegenwoordig werkt als boer... Uh, heel anders dan, uh, dan die was zoals je opa en oma dat deden? Ja, ik ben met mijn opa en oma natuurlijk vroeger nooit bij geweest. Want toen, toen was het er nog niet. maar ik dat misschien van, ergens ik wel jammer, van, uh, hè? Ik hoor van uh, de overleving uh, uh, dat het veel fysieker was. Uh, dus dus uh, keihard werken. Uh, voor weinig geld. En was de, ja, de status van boeren was ook uh, niet al te hoog. Uh, maar er moest gewoon gewerkt worden. Ja, nu is dat nog steeds zo. Uh, maar je hebt niet meer... In het verleden was er wel eens de verplichting om een bedrijf over te nemen. Van thuis uit. En dat is er niet meer. Uh, er is steeds meer automatisering bijgekomen. Wat ook het werk uh, lichter maakt. Dat is eigenlijk dat stukje dat het fysiek minder zwaar maakt. Ja. Dus uh, we zijn wat van het, uh, het vakmaatschappen ook meer naar ondernemerschap bijgekomen. Er zijn veel meer aspecten bijgekomen bij het, uh, bij het boerenverstaan. Of uh, komen te vervangen, zeg maar. En je noemt status. Is de status nu uh, hoger dan wat vroeger was? Ja, je ziet zoals je nu ook nog wel in... Uh, Ik ben ook wel eens voor ontwikkelingswerk naar, uh, naar Ethiopië geweest. Dan zie je ook nog steeds dat uh, boeren een hele lage status hebben. Dus als je enigszins kunt leren, wat er al geaviseerd... Uh, gaat wat anders doen als het boerenvak waarbij je meer en makkelijker je inkomen kunt verdienen. Ja, en dat, dat is hier nu toch wel anders? Ja, er is nog steeds voor een aantal bedrijven wel een uitdaging... om uh, voldoende uh, inkomen te, te verdienen. Uh, omdat er ook veel kostinvesteringen bij komen kijken. Uh, maar het is nu veel meer een, een vrije keuze om uh, een boer te worden. Wat in het verleden uh, niet voor iedereen was. Ewoud, hey, kan je dat uh, verklaren dat, het, uh, dat die status nu wat hoger is dan, uh, dan wat vroeger was? Uh, ja, op zich wel. Uh, het, het, het feit dat je vroeger had je natuurlijk veel en veel meer boeren. Ook in veel meer verschillende categorieën. Kleine boeren, maar ook hele grote boeren. Nou, daar zat ook nog een behoorlijk uh, verschil uh, tussen. Of je een keutenboertje was of een, uh, of een grote herenboer. Uh, maar uh, die boeren die waren gewoon: uh, uh, ja, uh, het was in, in die tijd eigenlijk ongeschoolde arbeid. Het, het boerenbedrijf was veel eenvoudiger. En je ziet door de, in de loop van de decennia zijn de boeren steeds beter geschoold. Er komt veel en veel meer bij kijken. Het is ongelooflijk hoeveel je als boer op één dag in de gaten moet houden. Daar sta ik echt wel eens versteld van hoeveel je moet schakelen eigenlijk. Je moet even goed kunnen onderhandelen met je vertegenwoordigers. Je moet je administratie heel goed op orde hebben. Dat hebben we de laatste tijd maar altijd goed gezien. Je moet van heel veel markten, markten thuis zijn. Ja, dat vergt gewoon ook een, een, een, een stuk betere opleiding. En het bedrijf is aan zich natuurlijk gewoon veel... Ja, het is echt een hele serieuze onderneming geworden. Dus dat geeft daarmee ook het terechte aanzien van boeren als, als serieuze ondernemers. En dat is inderdaad een woord wat ik nu al vaker hoor, ondernemen. Hoe ben jij, Sander, als boer ondernemer? Ja, je maakt zelf de keuzes voor uh, uh, wat voor investeringen je wel of niet doet. Uh, uh, als er wat misgaat, je voelt het in je, eigen, in je eigen portemonnee. Dus het is niet dat wij aan het eind van de maand zeg maar, het, het loon overgemaakt krijgen. Die risico's lopen we zelf als, uh, als boer. En die risico's die worden uh, uh, steeds groter, dat het bedrijven groter worden... Uh, maar ook omdat je uh, zeg maar onder, in de, onder in de keten staat. Uh, dus alle, dat zie je, het uh, afgelopen jaar zag je dat wel. Uh, dat de kosten toch terug worden gelegd bij de, uh, bij de boer. En dan moet, je, dan moet je tegen kunnen. En dat is een onderdeel wat nu hoort bij het, uh, bij het ondernemerschap. Doe jij dit nog steeds met je ouders samen? Ja, ik ben uh, sinds ik afgestudeerd ben in 2013. Uh, ben ik thuis in de, de maatschappij gekomen. Zoals je bij heel veel. Uh, jongeren zien die bedrijf overnemen van ouders. Uh, en dan moet je denken aan een samenwerkingsperiode van 10 tot 15 jaar... waarin je samen uh, voor het rekening risico de boerderij uh, uh, doet. En als dat uh, is ge geweest dan, is het straks helemaal jouw boerderij? Ja, dus op een gegeven moment krijg je het, het uh, daadwerkelijke overname-moment. Uh, maar in de tussentijd, uh, ja, je werkt al heel lang, werk je daar, uh, werk je daar naartoe... Dus het begint eigenlijk al op het moment dat je de eerste intentie hebt... van ja, ik wil eigenlijk het bedrijf over gaan nemen. En je ouders vinden dat ook prettig. Dan ga je samenwerken. Maar op een gegeven moment wordt het formeel met een samenwerkingscontract. En op een gegeven moment sluit je het af. en heb je de formele bedrijfsovername. Maar ja, dat is natuurlijk... Tenminste, dat hoop ik er nog altijd. Dat mijn ouders altijd nog wel betrokken blijven bij het, bij het bedrijf. Net als mijn, mijn zusjes. Oké, okay, want je hebt dus zusjes... En is dat nooit iets geweest dat zij graag de boerderij hadden willen overnemen? Nou, wij zijn altijd uh, opgevoed met uh, uh, je moet doen wat je, wat je leuk vindt. En uh, mijn zusjes hadden beide geen, uh, geen interesse om, uh, om nou, boerin te worden. Dus dat was snel, uh, snel opgelost? Dus dat wat wel eens gezegd. Dan heb je dat mooi makkelijk, want je bent, uh, je bent de enigste die het bedrijf over wilt nemen. Uh, maar dan nog is het wel een proces waar iedereen bij betrokken hoort te worden... Uh, want het is ook het bedrijf waar mijn zusjes zijn, zijn opgegroeid. En uh, uh, ik vind het belangrijk dat zij er ook bij betrokken worden en hoe de, het de bedrijf uh, doorgaat. Hoe worden zij er dan bijvoorbeeld nu bij betrokken? Nou, met name uh, uh, laten weten wat voor, wat voor dingen er gebeurt, boerderij. Uh, en ook wel eens uh, vragen als uh, sparringspartner als uh, uh, voor plannen in de toekomst hoe je iets aan moet pakken. Uh, en daar werken ze ook graag aan, uh, graag aan mee. Dat is fijn. En dan ben jij met je ouders daar aan het werk. Hoe moet ik het zien? Is het een groot bedrijf? Hebben jullie veel werknemers? Nee, we hebben verder geen werknemers. We hebben ons formaat zeg maar het gezinsbedrijf. Dus wij kunnen met ons drieën het werk heel goed doen. Uh, dus dat doen we ook dagelijks met z'n drieën. Uh, daarnaast hebben we ja, ruimte om dingen buiten de boerderijen uh, te doen. Uh, bij het NEK, waar ik twee dagen ongeveer in de week mee bezig ben. En uh, dat past ook bij ons uh, bedrijfsformaat... Uh, maar op het moment dat wij drukker zijn, bijvoorbeeld op het land... Uh, dan hebben we er extra mensen uh, uh, incidenteel bij. We hadden het net al eventjes over... dat er op technologisch gebied heel veel veranderd is, Ewout. Uh, maar er zijn natuurlijk ook uh, op sociaal gebied dingen veranderd... vergeleken met, uh, met vroeger... Ja, zeker. Wat kan jij daar, wat je ons daarover vertellen? Nou ja, neem alleen al die verhouding tussen, tussen boer en boerin... of man, man, vrouw, dochter, zoon. Vroeger was het toch echt wel een, een mannenbolwerk... Waar, waar de man eigenlijk ook werd voorgetrokken... ook als het gaat om de opvolging. Nou, tegenwoordig kunnen vrouwen even goed in aanmerking komen. En dat is natuurlijk wel dat was een van de, van de vele veranderingen. Er zijn ook wel met name de oudere boeren... die ik in de loop van de jaren heb gesproken... die ja, die zijn ook wel eens wat, wat, wat teleurgesteld over het, omdat alles steeds grootschaliger is geworden, omdat alles steeds verder is geprofessionaliseerd en die gezinsbedrijven steeds ook vaker eenmansbedrijven zijn geworden. Um, is het soms ook gewoon wat minder gezellig. Hè? Vroeger was je met een hele club uh, op het land aan het werk. En uh, ja, nu zit je dan in je eentje op, uh, op de trekker. Uh, dus maar er zijn uh, ja, ongelooflijk veel uh, ontwikkelingen geweest. Natuurlijk, juist ook op, op, op sociaal vlak, ook voor de, voor de samenhang op het platteland. Uh, is het gewoon heel belangrijk dat die, dat die, dat die bedrijven uh, ja, zich blijven verjongen. En dat er uh, nieuwe gezinnen zich ook op het platteland vestigen. Ook die sociale veranderingen, lezen we dat ook terug in jouw boek? Ja, en of, ik vind dat, uh, ik vind dat uh, heel interessant. Kijk, vroeger had je bij ons in Oost-Nederland het fenomeen... dat een, uh, een boer, dus een, een boerenzoon, een bedrijf overnam... en dan een boerendochter trouwde, die kwam bij het bedrijf in. Uh, die trouwde niet alleen met haar man... maar die kreeg op de koop ook nog eens haar schoonouders toe... en uh, moest daar ook vaak voor zorgen. Dat heette dan het introuwen. En uh, dat is ook zo'n fenomeen. Hè? Daar kun je nu dan uh, de oude dames nog over vertellen... Ja, spreken hoe dat was om bij je schoonouders eigenlijk in te trekken. En nou, dat zijn, dat zijn verhalen die af en toe wel wat, wat tranen opleveren. Ja, noem eens zo'n verhaal, vertel eens zo'n verhaal. Nou ja, zo'n zo zo zo zo boerin, een nou boerin op leeftijd had in die tijd... samen met haar man, die hielden ze gewoon de teugels in handen. En als dan op een gegeven moment op de wasmachine kwam... Hè, de, de ontwikkeling van de, van de wasmachine of een diepvriezer... en de jonge boerin die wilde dat graag aanschaffen... maar de oude lui die vonden dat onzin, dan kwam dat er niet. En dan bleef die, bleef die dame maar hè, met de hand doorwassen... terwijl haar vriendinnen in het dorp of in de stad... inmiddels dat uh, half automatisch uh, deden. Uh, ja, zo'n soort verhalen krijg je dan te horen. En dan delen ze dat met jou en de komende emoties nog wel eens een beetje terug. Nou, dat waren, waren natuurlijk hele kleine uh, wereldjes waarin mensen heel dicht op elkaar zaten. Uh, ook vanwege de woningnood, vanwege het feit dat men dan alles ja, onder, onder één dak deelde. Alleen de slaapkamer was eigenlijk privé. En voor de rest gebeurde, en dan waren er ook vaak nog ongetrouwde ooms of tantes die, uh, die erbij inwoonden. Het was eigenlijk een hele woongemeenschap. Ja, ja die samen eigenlijk ook zo'n boerenbedrijf uh, runden waarbij zo'n boerin dan dus niet zoveel te vertellen had. De jonge boerin uh, aanvankelijk zeker niet, nee. Nee, en, en als je dan zo'n verhaal hoort... Uh, was dat dan op een gegeven moment dat ze vertellen van... daar is de ommekeer, toen kregen ze wel meer zeggenschap... of, dan, of bleef dat sowieso uit... Uh, nou, dat is een heel geleidelijke ontwikkeling geweest. Natuurlijk ook van het, uh, het gescheiden gaan, uh, gaan, gaan wonen bijvoorbeeld. Maar het heeft ook veel te maken met wat Sander net vertelde... over de, de, de, de meer juridische vorm van een maatschap bijvoorbeeld... waarin mensen uh, betere afspraken gingen maken voor de samenwerking... ook voor de overname van het bedrijf. Uh, vroeger uh, ja, kon, kon je dan als zoon het bedrijf overnemen... of moest je hem overnemen... maar dan moest je ook de zorg voor je ouders erbij nemen. Uh, hè, dat was allemaal natuurlijk ook bij gebrek aan sociale voorzieningen heel anders geregeld. En dat is gewoon in de loop van de jaar allemaal uh, ja, veel, veel, veel duidelijker, uh, veel, veel beter eigenlijk afgesproken. Je hebt vast ook mensen gesproken die eigenlijk boer moesten worden, maar daar helemaal niet zoveel trek in hadden. Jazeker. Uh, ik herinner me een man die, uh, die speelde liever orgel in de kerk. Dus die was eigenlijk, had hij het liefst organist willen worden. Maar ja, hij moest toch ook voor die, uh, voor die domme koeien, uh, koeien zorgen. Zo ja. zei hij dat, voor die domme koeien ja. zorgen. Dus dat nam hij er dan, uh, dan maar bij, ja. En zo'n man, hoe, hoe blikt hij er dan op terug? Um, nou, dat is wel een groot verschil natuurlijk. Dat, eh, boeren zoals Sander die kiezen heel wel bewust voor het, voor het boerenbestaan. Vroeger was het veel meer een automatisme. Hè? Iedereen op het platteland uh, deed dat nou eenmaal zo. Al had je maar een paar koetjes. Um, en uh, ja, werd, werd daar veel minder bewust voor gekozen. En uh, zat daar dus uh, ook niet lang, lang niet altijd die drive achter... die heel veel boeren tegenwoordig wel hebben. Weet je hoe dat was bij jouw opa? Uh, ja, hij, uh, hij kwam uit een gezin uh, met negen jongens, maar liefst. Um, en uh, zijn, uh, een aantal van, van de jongens zijn ook naar Canada geëmigreerd. Maar op één na zijn al die jongens ook boer geworden... Dus, Behalve uh, één rebel was er ja, in de familie. die werd boekhouder. Die werd boekhouder. Ja, dat was de intellectueel van de familie. <laughs> en, uh, ja, dat, en dat zag je vroeger natuurlijk veel. Ook boeren die heel bewust probeerden... om al hun jongens toch aan een boerderij te helpen. Al was het een, een, een pachtboerderij of bedrijven splitsten... of uh, investeerden in een nieuw, uh, nieuw bedrijf. Um, als, dat, uh, als dat maar enigszins mogelijk was. Maar weet jij bijvoorbeeld ook of jouw opa dat graag wilde of dat zijn ambitie was, of dat, dat hij eigenlijk dat het gewoon vanzelfsprekend was. Nou, het lastige is dat mijn uh, mijn opa is overleden toen ik uh, tien was. Uh, en maar wat hij wel, hij heeft uh, vanaf uh, de bevrijding in 1945 heeft hij uh, altijd dagboekjes bijgehouden. En dat is voor mij ook de aanleiding geweest om een boek te schrijven eigenlijk over uh, ja, hem en dat bedrijf waar hij dan boerde, de Steden in uh, Marlen. En uh, ja, uit die dagboekjes blijkt op zich wel heel veel passie voor het, uh, voor, uh, met name ook het melkvee. En toen, tegenwoordig hebben alle boeren min of meer eenzelfde type, Amerikaanse vee. Hij had toen nog meer regionaal gebonden, mazerijn en ijsselvee, roodbondvee. En uh, nou, dat, dat had echt volledig zijn hart. En dan, daaruit merk je wel dat, het, dat hij wel echt ook een uh, uh, gepassioneerd boer was. Wat voor dingen schreef hij dan op? Nou, in de eerste plaats natuurlijk wat voor weer het was, die dag. Want dat was heel... <laughs> maar hij schreef ook elke dag? Elke dag heeft hij bijgehouden ja, wat er op het bedrijf uh, voorviel. Dat kwam in de eerste plaats. En eventueel ook uh, meer in de persoonlijke sfeer. Waren er dingen in de persoonlijke sfeer die veel indruk op jou hebben gemaakt... uit zijn dagboekje? Dat, ik, ik kan me zelf voorstellen, als, je, als het een soort van dagboekje is... waar je gewoon in vertelt van, nou, het was zo, zoveel graden... ik heb dit en dit en dit gedaan, dan is het niet zo spannend. Maar als je persoonlijke dingen deelt... is het ook best iets intiems wat je in handen hebt... Ja, zeker. Dat is natuurlijk zo altijd mooi van dagboeken. dan nou moet ik wel zeggen, mijn opa was een echte boer... dus die legde niet zijn, zijn, zijn hart altijd even <lacht> zeer, zeer bloot. Dat was ook een, een, een man van, van die tijd. Maar ja, er komen wel hele, hele bijzondere verhalen en ontboezemingen in, in voor. het was ook een heel, heel gelovig man. Heel echt een gereformeerde boer. En daar schrijft hij ook veel over. Uh, nou ja, dat is voor mij op zich ook wel een bijzonder om te lezen hoe, de, hoe belangrijk dat uh, voor hem was. Maar dat, dat dagboek was dus uiteindelijk voor jou de aanleiding om daarover te gaan schrijven. Ja, en, uh, maar juist omdat dat dagboek, hè, daar staan natuurlijk heel veel feitelijke gegevens in. Ik wilde dat uh, combineren met een stukje persoonlijke ervaring. En vandaar ja, dat ik op dat. Uh, was dat een mooi naslagwerkje werken. wat jij inderdaad als leidraad kon, kon gebruiken? Ja. Nee, zeker. Dus uh, dat, uh, dat nieuwe boek komt, uh, komt in april uit. Uh, uh, Boerenknecht op de Bissumshofstede, zo heet die boerderij. En ik heb daar juist een heel een combinatie gemaakt van mijn belevenissen. Uh, tegenwoordig op een modern bedrijf. En hoe mijn voorgeslacht eigenlijk op diezelfde plek heeft geboerd. Hoe heb je dat gecombineerd? Um, het het, het uh, verhaal volgt eigenlijk de loop van de seizoenen. En daarmee ook de verschillende type werkzaamheden die op een boerderij uh, voorkomen. Oké. Okay. Sander, uh, we horen nu hoe dat uh, ging. Of hoe, dat, ja, hoe dat vroeger ging, hoe dat uh, in de familie uh, bij Ewald ging. Weet jij hoe dat was? Vroeger bij jouw familie? Um, Had werken. Denk ik uh, uh, weinig. Dus ik doe ook veel uh, bedrijfsovernameavonden bij uh, lokale AEK's. We hebben 8000 leren, 125 afdelingen. Dus die hebben allemaal wel in de wintermaand met name activiteiten, zoals bijeenkomsten over, over hoe zo'n bedrijfsovername nou gaat. En wat heel vaak ter sprake komt, is hoe het uh, in het verleden de bedrijfsovername ging en het verschil met nu. En dan zie je ook dat ouders de ervaringen van, van vroeger uh, uh, meenemen. Uh, en dan moet die slachtoffer heen komen van uh, wat is er allemaal veranderd in de tijd. Uh, qua automatisering ga je daarin mee. Uh, en dat is het vaak wel een sleutel om ook uh, de ouders terug te laten kijken. Hoe was het nou 30 jaar geleden? Wat is er allemaal veranderd? En trek dat ook door in, uh, in de toekomst. En dan Waarom komt is dat meer, zo belangrijk om dan naar terug te kijken? Omdat er dan ook uh, uh, meer begrip voor elkaar komt. Want bedrijfsovername is toch uh, heel veel emotie en gevoel wat erbij komt kijken. Uh, is dat moeilijk? Uh, dat Ervaar is, jij dat zo? Uh, dat, is, dat is altijd wel een hele uitdaging... om uh, allemaal op dezelfde lijn uh, voor de toekomst te, te kunnen komen. Uh, dus je moet uh, uh, respect hebben voor de dingen... die uh, in die tijd ook allemaal uh, gebeurden. En, en misschien deels en in zijn waarde laten. Iedereen in zijn waarde laten. Uh, en elkaar helpen om, om vooruit te komen. Ja. Jij ja, zei ook eerder... Uh, want het ging natuurlijk over dat, dat boer zoekt boer... en uh, dat je dan inderdaad extern... Uh, bij zo'n boerderij terechtkomt. En toen zei jij, uh, ja, je moet me eens vragen waarom mensen dat eigenlijk doen. Waarom die eigenlijk externe juist weer dus een boer bij zouden halen. Ja, het is een heel mooi uh, uh, proces eigenlijk. Want er zijn mensen die hebben, uh, generaties lang hebben zijn, is het bijvoorbeeld een boerderij geweest. Of ze zelf gestart. Uh, heel veel uh, uh, tijd en energie ingestapt, Een prachtige bedrijf opgebouwd. Uh, maar dat betekent als jij uh, ouder wordt, uh, uh, en op een gegeven moment zo, zo, komt er een keer moment van stoppen. En dat betekent voor heel veel bedrijven, betekent dat bijvoorbeeld uh, het, het verkopen van grond uh, en blijven wonen, en staken met een bedrijf. Of het complete bedrijf verkopen. En daarmee gaat je uh, levenswerk ook uh, uh, af, ja, verloren. Zo kun, je dat, zo, zo kun je het eigenlijk wel bekijken. En als je dan de kans hebt om ja, daar maar echt een externe dat bij te halen, ook weer door. En als je dan dus, dat is dus een keur, dat kan. Maar je kunt ook ervoor kiezen om te proberen om er een externe bij te krijgen, die jouw levenswerk voort kan zetten. Waarbij je dus ook samen kan werken iemand kan helpen ontwikkelen. En dat geeft voor een categorie mensen heel veel voldoening. En, en blijven ze er dan, dan ook nog beginnen. in betrokken, bij betrokken? Ja, dat verschilt. Er is geen enkel bedrijf hetzelfde in de gratis sector. Dus ook die mensen, iedereen heeft zijn eigen drijfveren. Maar er is een categorie mensen die dan ook op deze wijze... heel goed betrokken kan blijven bij hun, bij hun bedrijf. Zometeen praten we door. Er zijn nog weinig bellers, maar heeft u ervaring op de boerderij? Misschien werkt u ook wel een dagje op de boerderij? Bel ons naar 0800-1121 of stuur een berichtje in Radio 1-app. U naar Dit is de Nacht en we hebben het over het boerenbestaan in Nederland. De afgelopen decennia is er erg veel veranderd in de sector, zoals de schouwvergroting. De landbouw staat aan een vooravond van een verandering, heb ik het idee. De, er is een... een, een ...een weg geweest naar alsmaar meer productie, meer productie, meer productie. Boeren hebben er allemaal op geïnvesteerd, zijn allemaal die richting op gegaan... ...zijn allemaal gedwongen door allerlei factoren. En uiteindelijk zijn ze uit het oog verloren wat nou boeren werkelijk is. Hoe moet de nieuwe generatie de dure bedrijven in hemelsnaam overnemen? U hoorde net een boer aan het woord. Het fragment komt uit de documentaire Boeren met een toekomst. Hij stelt daarin een relevante vraag. Hoe moet de nieuwe generatie de dure bedrijven in de toekomst overnemen? Sander, daar heb jij vast een antwoord op. Dat is een hele uitdaging. Dus uh, zo uit niets beginnen, dat kan uh, helemaal niet meer. Uh, dus het is uh, in goed gesprek met, af uh, uh, wat je vaak ziet bij bedrijfsovernamen. Uh, is dat je de vrije waarde voor een bedrijf... Uh, uh, kun, je niet, uh, kun je niet opbrengen als jonge boer. Uh, dus er zal een heel aandeel vermogen... Uh, in het bedrijf blijven zitten bij bedrijfsoverdracht. En dat is nog de, de manier om een, om een bedrijf over te kunnen nemen... van, uh, van je ouders of van uh, andere mensen. Maar dat is evengoed best, uh, best wel lastig, toch? Ja, en vooral ook een stukje onzekerheid, want uh, wat je nu bijvoorbeeld in Brabant ziet is dat er milieueisen naar voren gehaald worden. Dus mensen hebben rekening gehouden uh, met een moment waarop ze uh, bijvoorbeeld minder ammoniak uitstoot moesten hebben van bedrijven. Maar investeringen komen erbij en dat betekent dat, uh, dat je je bedrijfsovername heel moeilijk wordt. En stel het zou net kunnen, uh, en er komt over vier, vijf jaar weer nieuwe regelgeving overheen, uh, dan komt er nog een keer investering overheen die je als jonge boer niet kan niet dragen. En dat is voor een heel aantal mensen, jonge mensen ook een reden om geen boer meer te worden. En dat is wel vrij ernstig. Ondertussen een beller. Uh, Willem, goedenacht. Hoi. Hey. Ik heb begrepen dat ja. jij bent uh, geboren op een boerderij. Ja. Wil je ja, daar eens wat ben, over vertellen? Uh, ik ben geboren op een boerderij. Die, uh, ja, dat is echt nog, de, de oude manier, de, de vaste stal met koeien... Ik meen dat we er 25 hadden gevonden hebben daar. En dat was toen best veel. Ja. Hoe, hoe vond je dat om, om op te groeien op een boerderij? Ik denk dat Willem weg is. Ik hoor Willem niet meer in ieder geval. Nou ja, goed. Mocht je het nog horen, Willem bel ons gewoon nog eventjes terug. Um, ja. Dan hadden we het uh, natuurlijk over de bedrijfsovername. Je bent toch al meteen een beetje van... ja, hey, apropos, als je nog aan, naar iemand aan het luisteren bent... en je twijfelt ineens of je die nog aan de lijn hangt. Um, en we hebben het natuurlijk ook al eerder over gehad. Maar ja, goed, dan uh, ben je dus op zoek naar een nieuwe aanwas. En nu zijn jullie daar dus met boer zoek boer mee bezig. Maar hoe vind je zulke mensen? Want er zijn vast een paar mensen die zijn heel gepassioneerd... en die willen dat heel graag. Maar ik kan me voorstellen dat dat een handjevol mensen is en dat je, jij wil graag dat er meer mensen komen. Hoe, hoe ben je daar dan mee bezig? Ja, we hebben natuurlijk uh, toen uh, uh, vorig jaar nieuwe CBS-cijfers... van die bedrijfsafvolging bekend werden. Uh, dan gaan de komende jaren stoppen, de 15.000 bedrijven. En Toen kreeg je ook de vraag, uh, ga je een opvolger vinden van al die bedrijven? Uh, dat dat is zijn er best wel veel. Dat is <laughs> natuurlijk helemaal niet het uh, geval en niet reëel. Uh, de bedrijven blijven ook gewoon groter worden in de tijd. Uh, daar doen we volgens mij ook uh, heel weinig aan. Uh, maar als er van die 15.000 bedrijven, als er een, aantal, een paar honderd bedrijven zijn, uh, uh, mooie bedrijven. Ik vind bedrijven die, uh, die dicht tegen steden zitten, die overlast hebben voor de mensen eromheen. Uh, dan moet je afvragen of je op die plek nog uh, wilt blijven boeren. Uh, maar laat de mensen die door willen op de mooie bedrijven doorgaan. Uh, en daar kun je ook uh, jongeren van vinden die daar graag willen. En het mooiste is natuurlijk, dat zie je in de praktijk ook wel... dat uh, mensen die van jongs af aan bijvoorbeeld bij een buurman op het bedrijf werken... of zij weer een stage lopen en daarop de bedrijf en de boeren en de boerinnen goed kennen... dat die daar het bedrijf overnemen. Uh, maar voor de mensen die dat niet, uh, uh, niet hebben, of die luxe niet hebben... Uh, hebben wij een online uh, uh, ja, marktplaats uh, uh, ontwikkeld... Uh, waar mensen die zich kunnen melden die graag een bedrijf zoeken... en mensen die een opvolger zoeken uh, met hun eigen beschrijving daarbij... Dus uh, goed aangeven wat je daadwerkelijk zoekt. En daar proberen we een, een match in te maken. Oké. Okay. Maar ik denk dat je dan toch veel mensen uit de, uh, van het platteland hebt. Want uh, ja, zoals ik. Ik kom een meisje uit de stad. De, die zou je er toch niet zoveel tussen hebben. Ja, het is geen enkel uh, uh, bedrijf is zelden. Maar we hebben ook mensen uit, uh, gewoon uit de stad. Uh, die toch bij ons komen met interesse in het, uh, in het boerenvak. Dus toch kijken welke manier zouden we kunnen beginnen. Uh, het hoeft helemaal niet op de traditionele manier te zijn. Uh, dat kan ook meer op een, uh, een natuur-inclusieve manier zijn. Uh, eigenlijk is voor iedereen wel een, een bedrijfsvorm uh, mogelijk of te vinden. Uh, waar je in zou kunnen gaan beginnen. Ik heb uh, ondertussen goed nieuws, want uh, Willem is terug. Goedendag Willem. Ja, ik ben niet weg geweest hoor. Oh nee, ik hoorde je niet meer. Ja, ik hoorde jou wel. Nee, okay. <laughs> in ieder geval hoort iedereen je nu weer. Je was aan het vertellen dat je op, uh, op een boerderij bent, uh, bent opgegroeid. Ja, ik ben op een boerderij geboren... die uiteindelijk uh, ja, niet als volwaardig uh, melkveebedrijf verder gegaan is. Daar was de ruimte niet voor. En mijn opa die had alleen maar dochters. En mijn moeder was degene die wel het bedrijf over wilde nemen. Maar dat uh, die is helaas... Uh, Uiteindelijk ongeluk dus dat is ook niet gebeurd. En toen werd het, uh, het, het verkocht als een, uh, ja, een woonboerderij, zeg maar. T Tot uh, de grote spijt, denk ik dan, van de familie? Ja, nou, het, dus, de zusters van mijn moeder... die hadden nooit zo heel veel met het boerenbedrijf. Dus die vonden het eigenlijk wel prima. Opa werden wat ouder. En ja, mijn, mijn oudste zus, die, uh, die, die, die vond het wel heel erg. Maar goed, die, uh, die is nu weer boeiend. Oh, die is weer boer oh, in. Ja, ja die, die woont samen met een boer, met een vrij modern melkveebedrijf. En wat, wat heb jij dan en, nog met, met, met de boer en de boerderij? Uh, ja, ik ben uiteindelijk, uh, zeg maar, loonwerker geworden. Maar daar waren er ook nog wel wat van. Dus dat, daar zat ook niet echt toekomst in. Het was meer uh, besleten machineparken en lege korte en lachende klanten... En toen ben ik de, een opleiding gaan doen in de weg- en waterbouw. En ik ben uh, ja, aannemer geworden in de weg- en waterbouw. Ja, dus wel wat anders. En, doe... en, en als je dan terugdenkt, uh, wat is je mooiste boerderijherinnering? Mijn mooiste boerderijherinnering? nou, dat, toen was ik een jaar of tien, denk ik. Een van mijn mooiste. In de winter van 1979 toen lag er bij ons uh, twee meter sneeuw achter de boerderij. En toen kwamen alle... Vriendjes en vriendinnetjes van stal Rutte graven in de sneeuw. Uh, dat, dat klinkt ook wel heel erg leuk, moet ik zeggen. Mijn moeder en mijn tante waren binnen in de boerderij oliebollen aan het bakken. Want inderdaad, het was een oudejaarsdag. En op een gegeven moment waren we zo koud dat we met al op de kach Ja, dat soort dingen, dat, dat, dat, dat weet je nog wel. Eén grote gezelligheid. Ja, ja, de boerderij bij ons was wel een gezelligheid. En, uh, wij waren een van de weinige katholieke boeren in de omgeving dat was een heel klein voordeel toen je wat ouder werd. Want dus wij, wij mochten op zaterdagavond om zeven uur naar de kerk doen. En dan kon je zonder zorgens uitslapen als je op stap was geweest. En dan meer de vrienden. En dan stond hij nu zorgens in de kerkje. <laughs> oh, dus jij, jij had het gewoon goed voor elkaar? Ja, ja mijn, mijn, mijn grootouders waren ja, dat, dat katholieke, dat, had wat, dat was wat vrijer. En mijn opa was ook zo, in principe werken we op zondag niet. Ja, dingen als goede melken, dat is tijdens gebeurde. Maar als het weer omsloeg, dan gingen we op zondag helemaal rood binnenhalen. Oh ja. En dat deed de rest niet. Oké. Okay. En dan het liet het liever in de regen liggen. Ja, dus opa, dat, dat, het was niet alleen maar, uh, alleen maar positiever. Mijn opa zei altijd, als onze lieveren op zondagavond wat regen halen. Ik heb zondagmiddag mooi binnen. <laughs> <laughs> <laughs> mooi. Willem, uh, dankjewel voor je belletje en een hele fijne nacht nog. Ja, ik ben nog aan het werk. Dus, uh... Oh, nou, werk ze in dat geval. Ja, een beetje zout <laughs> Succes. Ja. En uh, van Willem gaan we naar, uh, naar Janni. Goedenacht, Janni. Ja, hallo. Goedendag. Met Janni Oosterbrecht, hè? Hallo, u, ja, u weet bent je... uh, opgegroeid ja, op de boerderij ook. Nee, nee. Nou, ik, ik vind het leuk. Ik zat te luisteren. Nee, ik ben opgegroeid in Breukelen. Maar wij woonden tussen boerderijen. Ik ben nu 71. En uh, ik, heb, uh, ik heb hele leuke herinneringen altijd aan die tijd. En er was erin... Ja, ik kan gewoon het allemaal noemen. Want er is natuurlijk helemaal geen, uh, geen, uh, geen uh, reden om niet te doen. Maar mijn opa, dat zeiden wij vroeger, weet je wel. Yeah. Opa en opa woonden in nieuwert Ter aar En daarnaast... Uh, daar gingen mijn zus en ik elk, uh, heel veel logeren. Als kind. En daarnaast... Dat, uh, misschien die meneer die bij jullie geschiedenis heeft bestudeerd. Eewoud. Dat is ja. altijd uh, bijgebleven. Die hadden een hele grote boerderij. Hij staat er nog, maar ik kom natuurlijk nooit meer heel groot gezin. En als je dan dus zeg maar over de D liep tussen al die koeien. Dat ligt me heel erg bij ook nog van andere boerderijen. Dan ging je aan beide kanten een trapje op. En dat was echt wel behoorlijk hoor. Misschien 7, 8 treden of iets hoger. Voldaalt altijd een beetje eng. En dan was daarboven ook een heel groot open ruimte. En daar speelde dat boerenleven zich af van, van de vrouw, zeg maar. Zij was daar, ze maakte het ontbijt en ze kookte daar. Die mensen leefden daar. Dus, en dat is nog niet eens zo lang geleden wel dan. Ik was tien, dus dat is 60 jaar geleden. Nou, en daar. Maar dat is de enige boerderij dat ik, me herinneren, dat ik me kan herinneren die er nog zo uitzag. En maar uh, u noemt uh, Ewout als uh, de historicus. Is er dan iets uh, wat u uh, aan hem wil vragen? Nou, nou, ik weet niet of het zo uitzonderlijk was, of dat er meer van zulke boerderijen in Nederland eigenlijk waren, laat ik het zo zeggen. Nou, dat, dat trapje waar u het over hebt, dat kan ik zo 1, 2, 3 niet plaatsen. Uh, maar u komt ook uit een andere streek dan ik uh, van oorsprong kom, uh, merk. Maakt ik. dat heel veel uit de streek? Nou ja, zeker. Die, die oude historische boerderijen... Uh, vroeger was dat natuurlijk heel geënt op het, uh, het type bedrijf wat je daar, uh, daar had. En in Holland was dat wat meer melkveebedrijf. In, op de zandgronden was dat wat meer gemengd met ook een ander type, type boerderij. Uh, en je ziet natuurlijk ook juist door inderdaad uh, alle veranderingen op het platteland... dat ook heel veel juist van die historische boerderijen verdwijnen. Uh, en daarmee ook, dus, een, een stuk verhaal verloren gaat. Uh, Herinneringen ook van uh, nou ja, al die families die daar hebben gewoond. En zoals u, uh, mensen die daar dan op uh, bezoek kwamen. Ja, ja, en ik heb ook een hele leuke herinnering aan. Want dan gingen wij met opo, de, mijn, mijn opa, zo was het eigenlijk, die in Nieuwe Terraar. Die was boerendaggelder. Nou is dat woord daggelder voor hem niet helemaal uh, juist. Omdat een daggelder, als ik het goed heb, zich verhuurde soms. Hè, aan ja, klopt. Boeren. Ik weet eigenlijk niet maar, eens precies wat het inhoudt, moet ik zeggen. Boerendaggelder, ja. Maar mijn opa, die, uh, die werkte 55 jaar bij de boer aan de overkant. En dan wat ik me dus herinner, daar ging ik met mijn emmertje. Zijn natuurlijk helemaal schoon, zo'n eemaille emmertje. Gingen wij, mijn zus en ik, voor open gingen we de melk halen. Weet je wel? Ja. Dat dus ook Heel leuk. Ja, en dan was het ja. daar heel schoon. Want die boerderijen waren toch wel heel schoon binnen. Want ze maakten ook kaas. En, uh, nou ja, en wat we ook nog deden... dan gingen we met opa... dat heette, we gingen naar het noorden. Dat is allemaal melkvee. En het is niet voor te stellen weer nu. Hè? Maar dan gingen wij met opa mochten we mee naar het noorden. het is heel ver lopen over, de, over het weiland. Dan gingen we de koeien halen... want die moesten weer worden. ja worden. Ja, ja, ja, ja. Nou, je ziet bij ons ja. in de omgeving nog steeds... dat de boerderijen waar nog een ouder echtpaar woont... Uh, die ja. kun je er zo uitpikken. Want dan ligt het erf er nog spik en span bij. Terwijl de... Uh, ja, de nieuwe generatie boeren. Jij kijkt uh, die... even met een schuin oogje <laughs> naar Sander. <zie> je? <laughs> die, die kan dat niet meer op dezelfde manier volhouden als, als dat vroeger gebeurde. Want uh, je had, uh, mijn vader, die heeft ook nog wel eens, daar hebben ze een speciale term voor bij ons: het uh, schabulm. En dat was dan het, het de zaterdagse schoonmaakbeurt van het uh, van het Erf. En dan moest ook oh, echt ja. alles aan de kant. Ja. Waar zat nou, het dan in? Dat was dus eigenlijk heel. Dat, is dat de generatie? Was dat de tijd? Ja, dat was voor een deel ook de tijd natuurlijk. En de, de bekende Hollandse hygiëne. Alles moest, moest gewoon helemaal proper. En daarin stelden ook de boeren, en met name ook de boerinnen, gewoon een eer dat alles netjes aan de kant was. Ja. Wij ja, maken nog steeds okay. uh, alles heel netjes schoon uh, thuis op het bedrijf. Alleen dit keer wel met, uh, met de veegmachine. <laughs> uh, moet je er wel bij zeggen. Dat moet je er wel bij zeggen. Ook daar gaat de automatisering door. Maar wat je uh, heel mooi ziet, uh, is dat je in verschillende streken... heb je uh, karakteristieke oude, oude boerderijen, ook herenboerderijen. En, en er zijn nog steeds bedrijven die ook een monumentenstatus hebben. En op die manier ook uh, onderhouden worden. Dus je kunt nog steeds uh, terugkijken hoe het vroeger ook was. Ja, de, de boerderij waar ik op vrijdag werk, die Bissumshofstede, daar hangt voor op de deel bijvoorbeeld nog een oud rat, wat onderdeel was van, uh, van een karnmolen, waar dus vroeger, uh, zo'n zo 150 jaar geleden, uh, boeren zelf hun, uh, hun, uh, hun melkkarnden tot, uh, tot boter. Maar mevrouw Oosterbrugge, ontzettend ja, ja. leuk dat u deze vrolijke ja, herinneringen met ja, ons wilde ja, ja, delen. Ja, ik ja, ja, kan al mijn stem horen. Dat heb u maar goed. Het heeft iedereen. Als je ouder wordt, krijg je zulke jeugdherinneringen. Maar ik, uh, ik, heb een hele leuke herinnering aan. En mijn opa kreeg in de tijd, omdat hij daar 55 jaar bij diezelfde man had gewerkt in die Ter en dan kreeg hij een lintje van de burgemeester. Het was natuurlijk heel bijzonder. En trouwens deze man, mijn opa dus... die de, dus heel zwaar werk deed altijd... Maar, werd 92, nooit ziek geweest. Nee, en, dus u ja, wil maar zeggen dat uh, ja, hard werken ja, tot ja, later leeftijd ja, kan ja, gewoon. Ja, nou, dat kan ook toeval zijn. Maar het was kennelijk, ja. eh, kennelijk erg op. Maar ik wilde alleen maar zeggen dat wij als kind het heerlijk vonden om altijd... Want ik woonde in Breukelen, daar waren ook boerderijen, dat weet die meneer allemaal wel. Alleen, hij zegt nu in een andere streek meer bekend te zijn. Maar goed, daar, daar, daar speelden wij altijd tussen de hooibalen, wat eigenlijk niet mocht. Want het was een beetje verboden terrein, maar dat deed je dan toch... En nee, het zijn voor mij hele leuke jeugdherinneringen. Leuk. Maar Wij krijgen er ook een lach van op ons huis. gezicht. Ja, inderdaad. Ja, ik ben vrolijk vannacht. Maar in ieder geval jullie nog een heel fijn programma. Ik luister nog even door. Nou, dat is goed om te horen. Fijne okay. nacht. Ja, jullie ook allemaal. Okay. Dag. Overigens uh, hebben we via de app ook een berichtje. Uh, Henk die heeft een vraag. en Het is al een beetje ertussen doorgeslopen een paar keer vannacht. Maar er is iets gezegd over de relatie tussen het boerenbedrijf... en de kerk in de loop van de tijd. Is er überhaupt sprake geweest van een bijzondere relatie? Um, nou ja, in die zin natuurlijk dat, uh, dat het geloof op het platteland uh, nog steeds, maar ook langere tijd uh, aanhang heeft gehad dan, uh, dan, in, de, dan in de steden. Ja. Uh, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat er een op een een relatie ligt tussen het, het boer zijn en, uh, en geloof of kerk. We hoorden de Handsome Poets met Make It Better. Ik zit in de studio met Ewout en Sander. En uh, we hebben het over het boerenbestaan. Uh, Ewout, uh, als historicus uh, zit jij hier. en Je merkte net, op, uh, er is ook best wel uh, wat kritiek. En dat heeft vooral te maken met onwetendheid. Of ben ik nu tekort door de boog? <laughs> nou ja, kijk, de landbouw wordt natuurlijk af en toe best, best in kritisch, kritisch daglicht gesteld. Op onderdeel is dat ook, ook, ook wel begrijpelijk, dat dat kritisch gevolgd wordt. Wat gebeurt er nou met al die dieren en al die, al die stallen? Uh, maar het is wel mijn ervaring inderdaad... Dat, dat, dat er ook heel veel gewoon onkunde is over... Uh, nou ja, ook hoe goed die boeren tegenwoordig voor hun vee zorgen. Uh, juist omdat er zoveel gepassioneerde boeren zijn... zie je ook dat, dat, uh, ja, dat het met heel veel to toewijding gebeurt. En uh, ja, het is waar. Vroeger kende elke boer, elke koe, bij naam zelfs. Zoals mijn opa ook. Uh, alle koeien gewoon bij naam beschrijft. In zijn en dat dapboekjes. staat ook... Uh, ja, ja. Dus ja. daar staan de namen nog, Bertha. Ja. En, <laughs> en, en tegenwoordig ja, is het wel iets meer een, een productiemiddel. Maar dat uh, wil niet zeggen dat, dat die boeren... Niet gewoon heel veel gevoel voor die voor die voor die voor die beesten hebben. Maar welke en dat kritiek is dan naar jouw mening uh, wel terecht en en wat niet? Nou ja, terecht is. Uh, kijk, el, elke maatschappij krijgt de boer die het verdient, zou je kunnen kunnen zeggen. Uh, als iedereen massaal zou, zou stoppen met de zomerse barbecue, dan krijg je natuurlijk een, een andere andere vraag, een andere een ander aanbod. Uh, maar uh, uh, nou, de, je, je merkt in het algemeen, dat is ook mijn ervaring... dus gewoon als burger die dan eigenlijk uit nieuwsgierigheid op zo'n bedrijf uh, terechtkomt... Uh, het, het is zo'n wereld apart met ook zo'n complexe uh, regelgeving. Want ik, ik heb eigenlijk heel weinig in de afgelopen twee jaar dat ik daar meeloop... heel weinig momenten gehad waarop ik echt dacht van... Uh, jongen, wat is dit uh, zielig of triest of zo. Uh, behalve dan toen de boeren op een gegeven moment fors in vee moesten gaan minderen... vanwege uh, de, de, de, de, de teveel aan fosfaatuitstoot. Ja, toen waren de boeren ook gedwongen om eigenlijk gezond vee weg te doen, en nou ja, dan heb je zo'n zo zo zo zo kalfje zien opgroeien tot een mooie, mooie vaars. En staat eigenlijk op de punt om nou, in productie te komen. En dan moet die, moet die alsnog, uh, moet een paar van die, van die, van die pinken moeten weg. Ja, dat is gewoon dat vond ik wel dan heel, heel schrijnend. Uh. En er ligt aan, denk ik, qua imago aan twee kanten van de verantwoordelijkheid. Ik vind dat, dat met name basisschoolkinderen zouden verplicht ook op de boerderijen langs moeten gaan. Verschillende boerderijen weten wat er gebeurt. En aan de, andere kant is, de andere kant daarvan is dat ook de boeren en tuiners krijgen ook mensen bij hun op het bedrijf. En ze worden ze ook bewust hoe de maatschappij tegen hun aankijkt. En zo kun je veel meer gesprekken onderling op elkaar, tenminste voortbrengen en meer uh, respect en vertrouwen krijgen voor elkaar. Waarom is het zo belangrijk dat die kinderen daar uh, vroeg mee in aanraking komen? Heb je het idee dat ze niet meer weten waar, uh, waar de melk vandaan komt? Uiteindelijk gaat het wel om onze voedselproductie. En je moet wel weten waar het vandaan komt. In het verleden, uh, iedereen uh, was normaal, dus iedereen moest aan het jagen en verzamelen. Uh, nu is maar 2% van de is, is boer. En die zorgt ervoor dat de rest van de samenleving uh, eten krijgt. En ja, eten is primair, dus je moet weten waar het vandaan komt. Hé hey Wout, jij vertelde het al, jouw boek komt in april uit. Ja. Wat wil jij uh, Nederland meegeven met dit boek? Uh, nou ja, eigenlijk ook hoeveel gevoel, hoeveel verhalen er gekoppeld zijn... aan één zo'n uh, historische boerderij waar generaties lang uh, gezwoegd uh, hebben. En dat uh, heb ik geprobeerd in dit boek uh, Boerenknecht op de Bissumshofstede... ook uh, tot uitdrukking te brengen. Waar, uh, waar kunnen we het straks kopen? Het is uh, te koop via Stichting Salans Erfgoed. Oké, okay. nou, ik, uh, ik ga het lezen... Heren, heel erg bedankt voor jullie komst. Sander tussen, Ewout van der Horst. En ja, na het nieuws van vijf uur gaan we weer uh, over heel andere dingen hebben. Zoals uh, Indonesië, waar de christelijke scholen onder de loep worden genomen. Maar nu eerst het nieuws van vijf uur.